9 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Als Amerika besluit Syrië aan te vallen, zal die operatie niet te vergelijken zijn met de oorlog in Irak. Dat heeft het Witte Huis gezegd. Een eventuele operatie in Syrië zou zeer beperkt zijn en geen open einde hebben. De vergelijking met de inval in Irak noemt de Amerikaanse regering daarom niet op zijn plaats. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken overlegt vanavond over Syrië... met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Kerry. Timmermans zal hem vragen zoveel mogelijk informatie te delen met Nederland... over de betrokkenheid van de Syrische regering bij chemische aanvallen. Voordat er een aanval komt, wil Timmermans dat onomstotelijk wordt vastgesteld... dat er gifgas is gebruikt en door wie. Als de Syrische regering inderdaad schuldig blijkt... is dat volgens Timmermans een oorlogsmisdaad die niet zonder gevolgen mag blijven. Bij prins Bernhard junior is een vorm van lymfklierkanker vastgesteld. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het om de variant non hodgkin lymfoom De ziekte zal hem voorlopig belemmeren in zijn dagelijks functioneren, zegt de RVD. De prins wordt ook al enige jaren behandeld voor de ziekte van Crohn. Bernhard is de tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Hij is 43 jaar. Rijkere gepensioneerden moeten vanaf 2015 iets inleveren. Ze krijgen dan maandelijks 25 euro minder AOW. Dat meldden bronnen rond het kabinet... naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws. Het kabinet wil een regeling afschaffen... die bedoeld was om de koopkracht van alle AOW'ers op peil te houden. Ouderen met een laag pensioen en weinig vermogen... krijgen dat bedrag straks terug via de zorgtoeslag. Maar vermogende ouderen worden niet gecompenseerd. De Europa League-wedstrijd tussen AZ en Atromitos is na een uur gestaakt... vanwege een brandje in een skybox. Het publiek heeft het stadion op last van de brandweer verlaten. De brand in de skybox is het gevolg van kortsluiting. Daardoor werkt ook de verlichting in het AZ-stadion niet meer. Mogelijk wordt het duel morgenochtend al uitgespeeld. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen begint zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe... met kans op een bui. door 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En onmiddellijk naar de Kuip in Rotterdam. Ronald van der Geer en die houtkamp. Oh, wat een kans heeft Feyenoord om op 1-0 te komen. Laten liggen met Pelle die een penalty mist. Zojuist, hij werd, uh, of Armenteros werd door Kosloff onderuit gehaald. En de scheidsrechter Oliver uit Engeland gaf terecht een penalty. En die wordt uh, gestopt door de keeper. Was niet goed ingeschoten. De keeper alle kans om de bal weg te boksen tot een hoekschop. En die hoekschop die staat nu voor Feyenoord. Een uh, openingsfase. Helemaal op het lijf geschreven van Feyenoord. Hard knokkend, werkend. Armenteros die het trashoekgebied binnengaat. Neer wordt gelegd door Kozloff. En dan gaat de penalty er niet in. De hoekschap wordt genomen, wordt weggekopt en wordt weer ingebracht. Maar dan wordt de bal naastgeschoten door Vilena. Maar wat een kans, Ronald, om op 1-0 te komen. En hoe belangrijk is dat wel niet? Ja, dat Samuel ontplofte al zowat toen Pelle zijn aanloop nam. Maar viel eigenlijk helemaal stil op het moment dat Belanov, die lange doelman, die lange Russische keeper... zijn 1,93 meter optimaal gebruikte, naar de rechterhoek ging. En daar kwam ook die bal van Graziano Pelle terecht. Maar Feyenoord begon zo goed en agressief aan deze wedstrijd. Je zag het met name aan Lex Immers. Die liep tussen de linies door en veroverde werkelijk elke bal die Feyenoord dreigde te verliezen. Nou ja goed, niet het hoofd buigen. Gewoon blijven knokken in deze wedstrijd tegen de nummer 7 uit de Russische competitie. Al eerder gezegd een 1-0 achterstand moet worden goedgemaakt. Maar die ploeg uit die Russische competitie, Kuban Krasnodar, komt hier zeker niet om te voetballen. Het voetbal zal komen van Feyenoord en zij zullen zich puur richten op de counter, de Russen dus. Het zal van Feyenoord moeten komen, maar de grote kans is dus eigenlijk al geweest via Graziano Pelle. De, de ploeg uit Rusland heeft balbezit en probeert dat met een, met een uitverdediging te doen. Terwijl de bal tegen Immers wordt opgeschopt. En die bal komt dan in de handen terecht van de keeper Alexander Belenov. Die dus een hele belangrijke rol al meteen vervulde. En dat waarschijnlijk in de rest van de wedstrijd ook zal moeten doen. Voor zijn ploeg, Koeban Krasnodar. Ronald zei het al: zevende in de competitie. Vorig jaar vijfde, waardoor ze Europa League mogen spelen. Terwijl Nederland de bal volkomen verkeerd raakt en Mulder de bal wel weg kan tikken. 0-0 na vijf minuten. We komen zo weer weer terug jongens, maar we hebben laatste nieuws uit Alkmaar... dat de wedstrijd tussen AZ en Atromitos morgenochtend inderdaad wordt uitgespeeld... om 11 uur met publiek. Het gaat nog om het laatste ruime half uur. AZ staat in die wedstrijd achter met 1-0 nadat het vorige week had gewonnen uit met 3-1. Alle kansen dus voor AZ om door te gaan. En mocht u net inschakelen en zich afvragen waarom die wedstrijd niet gewoon vanavond werd uitgespeeld... er was kortsluiting in een meterkast en daardoor was er brand ontstaan. En een half uur later was nog altijd niet zeker wat er precies aan de hand was. Het stadion ontruimd en dan luiden de wetten van het voetbal... al eenmaal dat je dan de wedstrijd staakt. Maar beide ploegen wilden heel graag zo snel mogelijk... nog voor de loting van morgenmiddag van de Europa League de wedstrijd uitspelen. En dat is dus nu gelukt. Na kort overleg is besloten, morgenochtend 11 uur. Laten we hopen dat we het in de Kuip gewoon vanavond weten. Andy en Ronald. Ja, ik denk dat het uh, telefoonnetwerk in Alkmaar overbelast is. Met allemaal ziekmeldingen van mensen die uh, morgen naar die wedstrijd <laughs> willen. En uh, toch gewoon uh, een werkdag op het programma hebben staan. Het is 0-0 in de Kuip na zes minuten. Als hier een kans komt, dan daar is Pelle. Ja! 1-0. Ah, Feyenoord kan toch op een 1-0 voorsprong. En de man die dus de penalty miste na vier minuten treft. Een minuut of vier later, nou drie later. wel doel. de aanval is door de as van het veld. Het is immers... Die het laatste tikje geeft op Graziano Pelle. Die weliswaar omringd door twee boomlange verdedigers van uh, Kuban. Toch die bal voor zijn voeten krijgt. Aan de rechterkant terecht komt van uh, de goal. En die bal vervolgens langs de doelman schiet. Goed aangenomen bal van achteruit. En goed doorgegeven door Immers. En dan uh, Graziano Pelle. Zoals een goed spits betaamt zet hij zijn ploeg op een 1-0 voorst. Een goede loopactie ook van hem. Ja, en dat zorgt voor sfeer en opluchting. En een prachtig balletje van Immers. Moet zeggen, vaak kritiek op hem geweest. Maar dit balletje binnendoor was ook perfect op Graziano Pelle. Die dus gewoon doorgaat waar hij gebleven is met scoren. En wat is het belangrijk om al in de beginfase al snel op 1-0 te komen. En dus eigenlijk een gelijke stand al... Uh, te ...hebben bewerkstelligd voor Feyenoord. Feyenoord probeert door te gaan met Janmaat die aan het storen is. En met heel veel moeite is het Bougadev die de bal kan uitverdedigen. De bal gaat wel over de zijlijn via een Feyenoorder. En dus mag diezelfde Bugarev gaan gooien. Maar Krasnodar is dus gewaarschuwd. Men had het vorige week nogal makkelijk. En liet heel veel kansen liggen. Het werd slechts 1-0. Maar nu is een heel ander verhaal. Omdat Feyenoord al heel snel op 1-0 staat via Pelle. Balbezit weer voor Feyenoord omdat Nelom de ploeg terugbrengt in balbezit via Filena. Nelom nu op de linkerpunt van het schafstopgebied. Nog altijd Nelom, nog altijd Nelom. En het schot wordt maar met moeite gekeerd door Belenov. Die Doelman dus die zich kon onderscheiden in de, de eerste na vier minuten. Door die penalty van Pelle te keren. Nu aan de bak moet. Nadat hij dus door Pelle ook al een keer gepasseerd is. Het is dus 1-0, 1-1 over twee wedstrijden. Stand dus uh, na acht minuten in een uh, volgepakte Kuip. Want uh, de Kuip is tot op de laatste plaats uitverkocht. Alle plekjes zijn uh, bezet. Iedereen wil toch de Europese wedstrijd van Feyenoord meemaken. In de hoop natuurlijk dat er een vervolg komt. En dat Feyenoord morgen ook uh, meegaat in uh, de loting. ...voor het restant van het toernooi. Feyenoord speelt heel agressief. Jaagt Krasnodar werkelijk op op elke meter van het veld. En daar raken toch ook die lange verdedigers van uh, Krasnodar in de war. Nu uh, Dalbert. De Spanjaard die en die ja toch verrassende wijze aan de aftrap is verschenen. Ja, want ze waren bij de Russen ervan overtuigd dat hij geschorst was. Omdat hij twee gele kaarten had. Maar in de voorronde geldt het met drie gele kaarten dat je geschorst bent. Dus mag hij gewoon spelen. Hetzelfde geldt ook voor Koslov. Dat waren twee mensen waar eigenlijk niet op gerekend was door de Russen. Die vandaag nog aan de UEFA hebben gevraagd of ze mogen spelen. Overtreding op Immert. Wordt uh, geconstateerd door de scheidsrechter Oliver. En betekent een vrije trap. Halverwege de helft van Krasnodar. Terwijl hij immers nog op de grond ligt. Met nogal veel pijn. En uh, ja, ik moet zeggen. Het is uh, genieten wat uh, Feyenoord laat zien de eerste 10 minuten. Zo vol op die bal. En zo bevlogen spelend. De nou zeg maar ellende van de eerste weken. Wordt uh, duidelijk van zich afgespeeld. Dat uh, leek al een beetje afgelopen zondag te komen tegen nac Breda. En ook vanavond na 10 minuten. Maar ja. 1 Zwaluw, we kennen dat hele verhaal. Maar goed, na 10 minuten staat het wel 1-0 van Feyenoord. Ja, Tlisov maakte die overtreding op Immers. Immers staat inmiddels weer, bal halverwege de helft van uh, Kuban in de as van het veld. Klaas achter die vrije trap, die die transporteert richting uh, Pelle. Uiteraard, nee, Eindstation is de doelman. En daar was uh, ook, uh, wie is dat, Bruno Martensindy. Of was dat, uh, nee, Armeteros was er heel dichtbij. Want die uh, dook ineens voor die keeper op. Die bal gaat eigenlijk net over de zweet heen, waardoor hij hem geen richting mee kan geven. En Belenov dus het eindstation is van deze poging van Jordi Klaas die nu oppassen. Want Mulder wordt even in de problemen gebracht door Bruno Martins Indy. Mulder die excelleerde in de eerste wedstrijd toen Kuban in, met name op de counter, toch tal van mogelijkheden kreeg om de score daar in Krasnodar wat hoger te doen uitvallen. Toen was Mulder een lelijk sta in de weg. Kijken of hij het vandaag ook weer zo druk krijgt. Hij krijgt het idee dat dit wat eenzijdig is. Zeker in de eerste 45 minuten. En dat geeft helemaal niks. Fijne groep 1-0, doelpunt van Pelle. Vrije trapkras door Dar gaat genomen worden door Tlisov. En Tlisov uh, wijst naar voren. Waar natuurlijk die uitstekende spitsbal deed. maker van de goal vorige week. De bal gaat ook zijn richting op. Maar hij kan niet bij de bal komen. En is het immers die de bal verder probeert te krijgen bij Schakel. lukt niet omdat daar uh, Cabo-D uh, tussen zit. Maar de bal gaat over de zijlijn, terwijl aan de zijkant daar Dorinel Montianu, de 45-jarige Roemeense coach van uh, Kuban Krasnodar. Overigens een uitstekende voetballer zelf ook geweest, waterdraker van George Hartsie in zijn tijd in Roemenië, 134 in het land. Hij staat enorm te gebaren en terecht, want nu wordt de bal ook zomaar weggegeven omdat de bal over de achterlijn gaat. En Erwin Mulder de bal weer in het spel kan gaan brengen en doet dat. Via de boer Aan de linkerkant van het veld, de hoofd van het stelstopgebied. Martensindy maakt wat stapjes. Vervolgens Arme Teros die uitkomt zakken. En vervolgens de bal speelt naar Mulder. Maar ook al aangeeft waar die Mulder de bal naartoe moet spelen. Het moet namelijk gaan naar Stefan de Vrij. Andere centrale verdediger die nu aan de rechterkant alle ruimte heeft eigenlijk om op te stomen richting de middellijn. Dan een diepe bal richting Pelle, die wil doorkoppen, dat lukt niet. Dalbert zit ertussen, afvallende bal voor Klaasie, maar niet lang, want Klaasie verspeelt hem weer. En dan, ja, dit is het geliefdkoosde spel van Kouban. Daar is Balde. daar is Baldee in het strafstopgebied. Maar daar is ook Bruno Martens in, die Balde klapt voor de wijze waarop hij werd aangespeeld. Maar broeder Martensin neemt geen enkel risico. Trapt de bal weg. Die is over de zijlijn gegaan. Dat betekent dat de Cuban na uh, bijna 12 minuten mag ingooien aan uh, de rechterkant van het veld. Ter hoogte van de cornervlag. Ja, die baldeer, die kan er wat van. Die heeft uh, ervaring. Uh, heeft onder andere bij Atletico gespeeld. En de Europa League al een keer gewonnen in 2010. Dus die uh, is niet onder de indruk van 50.000 Rotterdammers. Bal komt voor het doel. En uh, gaat zeilt over alles en iedereen heen. En gaat over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Waar Jan Maat, derel Jan Maat de bal mag gaan gooien. ...voor Feyenoord, 12 minuten gespeeld, 1-0 de stand in het voordeel... ...van Feyenoord 1-1 na twee wedstrijden. Feyenoord uh, lekker bezig, bal gaat weer naar voren richting Pelle. Pelle probeert de koppen. lukt niet, omdat daar Delbert weer tussen zit. Angel Delbert, speler uh, die ooit nog uh, speelt heeft bij uh, wat was Valencia. Het? Valencia, ja, ik kon, ik kon mijn eigen aantekeningen niet meer lezen. Valencia, goede voetballer, die uh, heeft dus de hele avond te maken met Pelle... De eerste uh, dienst was uh, voor Pellen door dat doelpunt 1-0. Wat bezit voor uh, Miguel Nelom. Hij speelt linksback, de vrij. En Martens die in het uh, centrum. Betekent dat u de naam van Joris Matthijssen mist. Hij is er wel bij, maar zit uh, naast Koeman uh, op de bank. Koeman die net uh, ja, toch ter opluchting opsprong, samen met zijn hele staf. Toen Pelle uiteindelijk toch die goal maakte, nadat de Koeman eerst natuurlijk naar de grond keek, toen Pelle vanaf 11 meter faalde. Stefan de Vrij, Baldee wil wel stoorden, maar komt nu al snelheid tekort. De Vrij nog altijd, Halverwege de helft van Koeman speelt de Pelle aan. Vervolgens Klaas die, die direct wil verplaatsen naar Armenteros. aan de linkerkant. Daar zit een been tussen, of een hoofd eigenlijk tussen van een van de Russen. Ingooien is door Filena snel genomen naar Nederland, weer terug naar de laatste lijn. Daar is Martens in, steekt de middenlijn over door de as van het veld. Armenteros weer naar Nederland, zo laat fijn ook de bal wel rondgaan weer eigenlijk een beetje in een neutrale fase, of een neutraal stuk op het veld. Daar waar Koeman aan wacht, Meter of drie, vier, voorbij de middellijn om Feyenoord te stoorden. En de plek waar Feyenoord nu rond speelt zo rond de middellijn, ja dan mag dat ongestraft. Martens Indi kijkt, zoekt, ziet even geen afspeelmogelijkheid, zal kiezen voor Nelom. Nelom aan de linkerkant op de middellijn, speelt de bal naar voren richting Armenteros. Probeert zich vrij te trekken. ...bij Koslov vandaan, maar dat uh, lukt niet. Maar het vervolg is weer niet goed. Want als uh, Krasnodar in bal bezit is, is het even. Nu een overtreding van Vilena. Dat uh, betekent een vrije trap voor Krasnodar. Klaas, hier uh, ook even erbij betrokken, biedt zijn excuses aan. Maar uh, de vrije trap in de middencirkel is snel genomen. Maar te snel wordt makkelijk opgevangen achterin door Feyenoord. Maar ook weer makkelijk weggegeven. Kan overgenomen worden door de Russen. Is het uh, achterin die jongen die uh, een Popov, Ivelien Popov die uh, overigens een uh, verleden heeft bij Feyenoord, maar daar misschien later meer over. Die probeerde de bal voor te geven. Lukt niet. Feyenoord nu in de aanval. Met Teros die nog even wordt lastiggevallen. Voordeel gegeven aan de linkerkant. Voor Samuel wel Teros. Houdt de bal goed bij, bij zich. Dan op de rand van het strafschopgebied Aan de linkerkant wil die combineren met uh, Pelle. Nou, die combinatie wordt niet uh, goed uitgevoerd. Er kan een uh, Russisch been tussen zitten. Dat been uh, behoort toe aan een van de verdedigers Kosloff. Die er dus bij is. Ondanks dat uh, men dacht in Krasnodar dat hij geschorst was. De bal is over de zijlijn gegaan. Feyenoord heeft inmiddels gegooid. Klaasie. En aan de andere kant Deryl Janmaat. Die de bal in ontvangt. Langs neemt halverwege de Russische helft weer terug naar Klaasie. Jan Maat gaat vervolgens diep, zou nu een goede voorzet kunnen geven. Vanaf de achterlijn, daar komt die voorzet, daar komt ook een uh, kopbal van Schaken. Maar laat dat nou net niet de specialiteit zijn van Ruben Schakenbal. In plaats van richting de goal de lucht in. Ja, en dan ben je geklopt tegen een 1,93 meter lange doelman die zijn handen ook nog eens mag gebruiken. Dan ga je in de lucht niks meer winnen. Maar Feyenoord wel weer een aardige aanval op de mat gelegd. Via Jan Maat met name en Klaasie daar aan de rechterkant. Ja, Ik ben benieuwd hoe lang ze dit uh, hoge tempo volhouden. Want uh, Krasnodar kan alleen de bal de voorspeel. Terwijl het nu een slechte terugspeelbal is. Dermate slecht van Martens indi Dat hij zomaar een corner weggeeft. Dat zijn foutjes die je niet kunt veroorloven. Hier geef je mogelijkheden weg aan de tegenstander. Uh, ik zie helemaal aan de andere kant die Evelien Popov. Die in de jeugd bij Feyenoord nog even uh, heeft gezeten. Maar uh, al snel uh, het uh, wat grotere geld ergens anders ging zoeken. Nu wordt er een schot gegeven. Niet zo slecht van Baldee. Goed gered ook uh, door Mulder. Maar dit zijn dus dingen die je niet moet doen. Corners weggeven aan de tegenstander. Nu komt corner nummer 2. Ja, die komt vanaf uh, de rechterkant. Zal zo meteen uh, getrapt worden door uh, Tsoraev. ja dat is uh, zijn naam. Hij trapt vanaf de rechterkant. Terwijl de centrale verdedigers nu, natuurlijk, met al hun lengte mee voorin zijn. Bal komt voor, wordt weggekoppeld door Feyenoord. Wordt opgevangen door uh, de middenvelder. Kaboor die schiet de bal hoog over de goal van uh, Erwin Mulder. Die nu op zijn gemak hier na 16 minuten bij een 1-0 voorsprong een doeltrap kan gaan nemen. Benauwde minuten die hij helemaal niet nodig waren. Allemaal door uh, een onzorgvuldigheidje van Bruno martens Indy. Maar goed, die twee corners zijn overleefd. Stefan de Vrij heeft inmiddels balbezit. Mag weer oprukken richting uh, de middenlijn. Wordt weer heel even gestoord door Balde, Maar niet overtuigend. Pelle aangespeeld. Die gaat draaien en keren in een Heel vol terrein. Nou, dat moet je niet doen. Nu de overname van Krasnodar dat zo graag op de counter speelt. Nou, dit is er een van. Maar er zijn wel heel veel Feyenoorders nog achter de bal. Gelukkig maar, zou je zeggen. Goed, was de man die uh, de paas gaf. En nu uitkijken voor het schot van Ver. Goed schot. Goede redding ook van uh, Mulder op het schot van Tlisov. Die zo uh, ja, buitenkant voet. Dat zijn lastige ballen. Die bal uh, uh, maakt een rare beweging. En dan uh, is het Mulder die uh, de bal opzij duwt. Achter zijn uh, doel over de achterlijn. En dus hoekschop nummer 3 vanaf de rechterkant weer genomen door David Sorayev. Sorayev met het rechterbeen vanaf de rechterkant. Dus normaal gesproken een bal die een beetje van het doel afkomt. Dan komt die bal voor het doel, wordt even geraakt door Pellen. En dan kan Pijnort in de aanval gaan met Ruben Schaken. Immers loopt mee, Schaken heeft die bal aan de rechterkant. Daar wordt Immers aangespeeld. We zijn nu op de middenlijn, maar ook aan de zijlijn. En dan vervolgens ja, dat is wel slim van uh, Immers. Je ziet dat er eigenlijk nog weinig hulp is. Via Tlisov gaat die bal over de zijlijn en het hoogte van de dugouts. Aan de rechterkant van het veld mag Darol Janmaat zometeen gaan gooien. Overigens heeft Feyenoord nog een escape als het vanavond het eventueel niet redt tegen dit Krasnodar. Want door het wegvallen van Fenerbahce is er sprake van een lucky loser. Dus een van de verliezende partijen morgen zal getrokken worden als vervanger van Fenerbahce. En dat zou Feyenoord kunnen zijn in geval van uitschakeling. We gaan uit eigenlijk van een positief resultaat. Hoewel Krasnodar is wat sterker aan het worden. Nu wordt Janmaat omspeeld aan de rechterkant. wordt de bal teruggelegd en is het 1-1. Ja, zo snel kan het dus gaan. Popov is de maker van de goal. De man, zoals Andy net al zei, die een korte tijd meetrainde hier met belofte. Maar hij wordt, en dan bedoel ik Jan Maat, wel heel makkelijk uitgespeeld aan de rechterkant. Wordt werkelijk geen enkele druk gezet op de tegenstander. En zo zie je in de omschakeling is dit Kuban Krasnodar ontzettend dodelijk. Nou, dat laat het scorebord nu ook zien. Want nu hebben de Russen dus inderdaad die uitgoal gemaakt. Die o oh zo belangrijke uitgoal. In eerste instantie wordt hij al op snelheid geklopt, die Daryl Jan Maat... Door de linker middenvelder. Van Kuban Krasnodar. Dat is Boucourt. Hij kan hem gewoon niet bijhouden. Vervolgens komt Boucourt. in de buurt van het strafstopgebied. met nog een versnelling. Komt in de buurt van de achterlijn. rukt op richting de goal. en legt de bal dan terug. op de inkomende pop-off. En zo is het dood en doodstil in de kuip. En na het prima begin zag je het eigenlijk al een beetje aankomen. Ja. dat Krasnodar wat sterker werd. Nou ja, dat is nu ook duidelijk te zien in de stand. Want het is 1-1. Dit is een ja. domper. En, en echt heel matig verdediger. Zowel van Janmaat. Als Popmoop die helemaal vrij mag komen ja. inlopen om de bal in ja, te schieten. Ja, die komt ook bij iemand vandaan. Ja, ja, ja toch? Precies, ja. Ja, precies. Die wordt niet gedekt. Dus uh, ja, zonde, jammer. En nu moet Feyenoord twee doelpunten maken om uh, verder te komen. Ja, gezien uh, het spelbeeld van de eerste tien minuten... is dat zeker niet onmogelijk als de bal richting Pelle gaat. Die komt de bal door. Schakel legt hem terug. Immers, oi, oi, oi. Die schiet hem wel heel hoog over het doel. Het was een goede mogelijkheid, goede aanval weer. En Immers zegt, ja, die bal is onderweg aangeraakt. Nou, dan moet hij wel heel erg uh, aangeraakt zijn. Maar de bal gaat in ieder geval over het doel. En nu krijgen wij de herhaling te zien. En is hij aangeraakt? Nou volgens mij niet. Himmers zegt van wel. Maar goed, de bal gaat over het doel. En dus is dit de mogelijkheid die voorbij gaat. Maar uh, er is nog niets verloren. 1-1. Er kunnen uh, natuurlijk nog uh, meerdere doelpunten vallen voor Feyenoord. Maar het is inderdaad een domper en eigenlijk een domper die uh, uh, niet nodig was. Want het was een doelpunt uh, die uit het niets kwam. Wel een typisch Krasnodar doelpunt. Maar goed, ook uh, fouten mogen gemaakt worden. Nu heeft Feyenoord de bal met Filena. Filena rond de middenlijn speelt de Pelle aan. Dalberg klimt daar makkelijk voor en vervolgens neemt Krasnodar het balbezit dus weer over. En uiteindelijk via Dalbert bal terug naar de doelman. Lange haal van die Russische keeper op het hoofd van Jammaat Op de held van Feyenoord aan de rechterkant. Volgens de station zou schaken moeten zijn. Waren er niet dat schaken op het moment dat hij de bal wil aannemen... eerst een duwtje in de rug krijgt. Dan weer het snelle omschakelen richting pop-off van Krasnodar. Maar wel goed opgepast nu door Tony Filena. Maar hij kan ook het balbezit niet continueren voor de Rotterdammers. Want weer balverlies op het middenveld. Vervolgens weer balverlies van Feyenoord. En zo heeft de Krasnodar toch wel heel erg veel de bal... Wordt er nu opgerukt door de rechtervleugelverdediger. Die kan zelfs opkomen tot de achterlijn. Legt de bal weer bij de eerste paal. Daar is bal D. Maar daar is nu ook De Vrij. Ja, hij kon een end komen die Kosloff. Op volle snelheid lag hij. Hij kwam in de buurt van de achterlijn. Legde de bal terug. Maar nu dus goed opgelet. Want bal D stond daar wel bij de eerste paal. Zoals een goed spits betaamt om hem daar binnen te tikken. De Vrij lag ertussen, Maar Feyenoord dus na 20 minuten weer in de probleem. Ja, achterin moet het scherper worden bij Feyenoord. Want ze komen er wel heel erg makkelijk doorheen... De Russen, nu is het Balde die de bal weer aangegooid heeft gekregen. Niet een uh, medespeler vindt, want Feyenoord kan uitverdedigen. De bal komt bij Pelle terecht. Pelle probeert iemand te bereiken, lukt niet, maar wordt even aan het shirt getrokken. En dus zegt scheidsrechter Oliver, de jonge Engelsman. Het is een vrije trap voor Feyenoord, een meter of vijf voor de middenlijn. En dan uh, gaat Pelle de bal die erg ver weg ligt halen, want niemand van Krasnodar zal de bal eventjes terug uh, spelen. Uh, nu ligt de bal op de plek waar de vrije trap genomen moet gaan worden. Maar het is Indy bemoeit zich ermee en kan niets anders doen dan de bal opzij geven aan Nelon. Nelon wordt uh, toch druk gezet nu, wat hoger toch door uh, Krasnodar. In dit geval door uh, een van de middenvelders, Tsoraev. Nou, Feyenoord houdt wel de bal. De vrij steekt nu de middenlijn over. Nu is bal D, eigenlijk nog de enige vooruitgeschoven man van uh, Kuban. Via Klaas, weer Nelon gevonden. Twee, drie meter over de middenlijn. Gaat hij even met het balletje onder de voet, die linkervleugelverdediger. Vooral ook omdat hij niet heel snel een afspeelpunt ziet. Je ziet ook dat Armentierdos weer naar binnen trekt. Daar waar het misschien beter is om buitenom te zijn. De Vrij nu met de bal richting Ruben Schaken. Door twee man fel op de huid gezeten. Maar, ja, het worden er zelfs drie. Maar Schaken houdt wel balbezit aan die rechterkant. Klaas, snel geschakeld, richting Filena. Die probeert met de borstpellen te bereiken. Dat mislukt. Vervolgens de uitbraak, poging daartoe van Kuban de overtreding vervolgens op bal D gemaakt. Martens Indy is de dader. En de vrije trap die uh, voor de Russen volgt wordt straks genomen halverwege de Russische helft. Ronald Koeman is er ook maar eens bij gaan staan. Is een, uh, het is een uh, uh, zeg maar vakgenoot aan de andere kant. Montiano maakt zich ontzettend druk uh, bij de vierde man. Maar dat is bekend van de uh, nogal opvliegerige uh, Montiano, de Roemeen. Uh, bal bezit voor Feyenoord via Schaken. Schaken even terug naar Klaasie. Klaasie probeert uh, iets moeilijks. En dat is iets te moeilijk. Want de bal wordt uh, door uh, Popov over de zijlijn gegleden. En dan mag uh, Feyenoord gaan gooien. En doet dat uh, via Janmaat. Janmaat even terug naar de Vrij. De Vrij die opvallend veel ruimte krijgt van uh, uh, de Russen. Hij mag uh, steeds opkomen. En daar zou meer gebruik van gemaakt kunnen worden. Als Nederland de bal heeft en hem even teruggeeft richting. Martensindy, Martezindi naar de Vrij. En die heeft weer een aardig vrij vel tegenover zich. Nu komt Popov zich even melden. Speelt hij de bal in de voeten van Schaken. Maar die stond buitenspel. Vrij trap dus voor Krasnodar. Hij denk eerst dat hij een overtreding maakt. En dat uh, Gens zegt dat dat gezien heeft. Want buitenspel lijkt mij wat onwaarschijnlijk. Dat die man in zijn rug staat. Uh, ja, hij ah, ja, zit ja. inderdaad. Ja, Schaken zit uh, aan het groene broekje van zijn uh, directe tegenstander. Dat mag hij best hebben. Maar na afloop van de wedstrijd en vooral niet nu. Dat betekent dus dat Krasnodar een vrij trap mag nemen. Uh, linksback wil het terug doen naar de keeper. De keeper wil die bal niet hebben. Zegt uh, probeer Baldees eens te bereiken. Nou dat gaat hij dan ook doen. En Baldee wordt bereikt omdat hij even uitzakt net tussen de linies. Daarmee wat twijfel uh, veroorzaakt bij uh, Martens Indy en De Vrij. En Baldee nu gevonden aan uh, de rechterkant. Daar komt Martens Indi mee oversteken. Goede combinatie, althans een korte combinatie. Baldeen nu bij de cornervlag met de voorzet. Die half wordt aangeraakt en uiteindelijk door de vrij. Uit de doelmand wordt weggekopt. Wordt het verder verlengd door Bruno Martens Indi. Maar even zo snel door Cabouret weer teruggebracht aan de linkerkant van het veld. En via een fijnorde gaat de bal over de achterlijn. Dat is uh, Daryl Jamaat die nu maar geen enkel risico neemt. En dus weer een corner. Dat is geloof ik al nummer 5 ja. voor uh, Cuban Of vier? Ja, okay. uh, jij houdt het bij, zie ik. Vier. Ja. Nou, dan een uh, corner nummer vier voor Cuban, uh, Krasnodar. En Kabore. de nummer 10 uit Burkina Faso, gaat uh, nou, niet heel erg gehaast nu naar die cornervlag. Een bal halen, gaan hem klaarleggen. Uh, de centrale verdedigers melden zich voorin voor Erwin Mulder. Ja, ik vind dat Feyenoord erg onrustig speelt achterin. Eh, kijken of ze nu eh, deze corner goed kunnen verdedigen. Bal voor het doel. Weg en komt door Pelle, de aanvaller. En dan eh, overgenomen door Ar Armenteros. Armenteros probeert Filena te bereiken. Lukt niet, bal gaat terug. Maar er staan twee man buiten spel. Dan mag je vervlaggen, meneer de grens doet hij niet. En dan is het uh, uh, uh, die bal D die probeert uh, met een omhaal uh, iets leuks te doen. Dat lukt uh, bijna, maar niet helemaal. En nu heeft Feyenoord weer de bal met Janmaat. Ja maat, diepe bal. Natuurlijk zoeken richting uh, Pelle. Pelle wint het uh, kopduel. Uh, bal terug naar Armenteros die achter hem staat in de as van het veld. Ook Immers is daar. Die krijgt ook weer een aardige tik op het moment dat hij de bal doorspeelt richting Armenteros. Die met hangen en burger nog wel in balbezit uh, probeert te komen op de rand van het schafstopgebied. Maar uiteindelijk die bal via zijn voet over de achterlijn ziet gaan. En uh, Immers is uh, geblesseerd geraakt. Nu gaat Koeman op zijn beurt. Maar eens bij de vierde man informeren. Van, joh, was dat dan geen overtreding? Michael Jones krijgt met regelmaat Roemeens bezoek. Maar nu dus van, van Ronald Koeman. Ik denk dat hij inderdaad tegen de voet getikt wordt door Dalbert. Dat Koeman wel een punt heeft. Want de pijn bij Immers is, is groot. Verzorger ook in het veld. Ze is eigenlijk doodstil in de Kuip. Na dat, dat exceptioneel goede begin van Feyenoord zijn de Rotterdammers teruggezakt. En ja, laat Koeman eigenlijk zien dat het een zeer volwassen ploeg is. Is het zeer volwassen ook met die snelle achterstand omgegaan. En heeft zich razendsnel teruggeknokt in deze wedstrijd. Balde krijgt nog wat informatie. Hoe zou dat gaan tussen een man uit Senegal en een Roemeense coach? Ja. Ik ben erg benieuwd. Ja, misschien uh, in het Russisch. Ja. Zou zo maar kunnen. Het is in ieder geval uh, de doeltrap, Want uh, Immers is weer op de been. Uh, uh, uh, ja, gaat nog wel even naar de zijkant. Want dat hoort nou eenmaal. En dan krijg je daarna het tekentje van de scheidsrechter dat je weer mag komen. En, uh, meer van dat soort onzin. Maar dat schijnt in de regels te staan. Dus gaan we daarmee akkoord. Als de keeper, de aanvoerder ook... Uh, Benenhoff de bal weer in het spel heeft gebracht. De bal wordt opgevangen door Jan Maat. Maar niet voor lang, want die raakt hem meteen weer kwijt. En dat kan er overgenomen worden door Krasnodar, Maar de bal is over de zijlijn gegaan. En dus uh, mag Feyenoord wel gooien. Uh, het is inderdaad stil. 50.000 mensen in het stadion. Dat is natuurlijk prachtig bij een uh, wedstrijd. Nog eigenlijk in de voorronde van de Europa League. Ik uh, heb wel eens bij PSV met... Uh, Hooguit 10.000 man gezeten en dan is het akelig stil. Maar hier in Rotterdam dus helemaal vol, maar wel even stil. Omdat Feyenoord 1-1 staat, nu de bal voor het doel. Kan nog gekopt worden? Ja, er kan er gekopt worden maar over door Immers. Hij is dichtbij, goede voorzet weer van Nederland vanaf de linkerkant. En Immers die de bal ja, naar beneden moet koppen, maar hij kopt hem net over het doel. En dat had beter gemoeten, want hij was vrij om die bal in te koppen. We krijgen een beetje de gedachten die teruggaan naar Kiev vorig jaar. Toen ook Lex Immers met enige regelmaat. En die wedstrijd die uiteindelijk verloren werd. Nadat hij in 2-1 werd verloren in Kiev. En Feyenoord hier een dijk van een pot speelde. Tegen Dynamo Kiev. Maar uiteindelijk dit soort kansen ook niet benutten. En daar dus een, een rekening voor kreeg gepresenteerd aan het einde van het duel. Het lijkt een beetje erop alsof Feyenoord uh, dat nu weer overkomt. Terwijl Martens Indy zich moet spoeden om een bal bij de eigen cornervlag binnen te houden. Dat lukt. Vervolgens schakelen... Richting Armiterels die handig is aan de bal. De bal ook goed vrij speelt. Maar een wat ongelukkig speelt op Vilena. Niet omdat die bal zo ongelukkig is. Maar omdat de positie van Vilena wat ongelukkig is. In de dekking bij Kosloff. Die er vervolgens niets anders dan een ingooi van kan maken. Nelom namens Feyenoord gooit dan weer naar Bruno Martens. In die centrale duo dus met Stefan de Vrij. Aanvoerder nu aan de bal. Steekt weer de middenlijn over. Speelt Schaken aan die wat uitzakt. Klaas hier vervolgens. Janmaat weggestuurd aan de rechterkant. Janmaat niet direct met een voorzet. Nu zoekt het naar het linkerbeen. En dan komt er een schot dat halverwege al geblokt wordt. Hij stond in het strafschopgebied aan de rechterkant. Probeerde het eens met het linkerbeen. Maar dat schot werd geblokt. Bal wel over de zijlijn. Feyenoord houdt dus even druk op die Russische opponent. Ja, Jamma, het heeft iets goed te maken. En probeert dat uit uh, alle macht. 27, 28 minuten alweer gespeeld. Het gaat wel hard. Het is een wedstrijd uh, om uh, van te genieten. Als de bal voor het doel komt, maar niet bij schaken. Bal wordt uh, met moeite weggewerkt. Door bal D, notabene. En uh, opgevangen achterin door Martens Indy. Het zou prettig zijn als Feyenoord snel op 2-1 komt. Dan uh, uh, slaat de vlam weer in de pan. Bal gaat richting Pellen. Pellen kan er niet bij. Dan gaat de bal over de achterlijn. En mag uh, keeper of de bal weer in het spel gaan brengen. Zal dat heel rustig aan doen. Want men weet bij Krasnodar ook dat als Feyenoord 2-1 maakt. Dat het hek hier weer van de dam is. Het is natuurlijk ook zo. Terwijl we misschien wel wonderen verwachten. Uh, dat Feyenoord bezig is. Of net even de slechtste competitiestart ooit achter de rug heeft drie nederlagen op rij tegen Zwolle, Twente en Ajax. En dat het herstel tegen NAC wat leek te zijn ingezet. Maar laten we dat vooral niet, niet te euforisch over worden. Want NAC was natuurlijk heel erg slecht. Dat is zeker geen, geen Krasnodar. En Feyenoord heeft natuurlijk nog wel een putje om uit te klimmen. Na dus die drie nederlagen op rij. Vier eigenlijk, want ook tegen Krasnodar werd verloren. Men recht weer langzamerhand terug. En misschien komt deze wedstrijd mentaal gezien wel net iets te vroeg. Het leek allemaal zo goed te komen met die snelle goal van Pelle. Maar daarna is het toch vooral in balans tussen Feyenoord en de tegenstander van vanavond. Martins Indy probeert daar Filena te bereiken, maar het blijft bij proberen. Omdat het nu wel af en toe lijkt dat er op dat middenveld er wel twaalf van die Russen zijn dan opgesteld. En Feyenoord is eigenlijk nooit de vrije man kan vinden. Nederland terug, bal naar Erwin Mulder, 29 minuten en een beetje gespeeld. Het is één voor Feyenoord, één voor Kuban. Maar omdat de Russen ook in eigen land een doelpunt hebben gemaakt, staan zij nu op dit moment virtueel. In de groepsfase van de Europa League. Eén ding is zeker, we gaan niet verlengen. En uh, Vilena heeft de bal. Dat is een andere zekerheid, omdat hij hem nu geeft aan Martens Indy. Naar De Vrij, die wordt even door Baldee opgevangen. Speelt de bal naar Immers. Immers even kaatsend naar Martens Indy in de middencirkel. Gaat nu over de middenlijn. En uh, speelt de bal dan toch weer eventjes breed naar Stefan De Vrij. De Vrij... Door naar Klaasie. Klaasie, goede bal richting schaken. Schaken tussen twee man. Constant. Kan er niet aankomen, maar speelt de bal dan toch naar Klaasie. En Klaasie zal de opening naar de andere kant moeten zoeken. Omdat het aan de rechterkant erg druk is. Doet dat via Martenzindy. Martensindy weer een slechte bal. jongen, jongen, dat is ook niet een klein beetje een slechte bal. Dan moet hij ingrijpen. Want uh, die Pop uh, komt er weer aan. En Pop probeert er langs te gaan. Maar Nelom geeft goed rugdekking. Maar Martens Indy is uh, een van de mensen, uh, en ik had het al eerder over de achterhoede, dat uh, gewoon niet geconcentreerd genoeg, niet scherp genoeg is. En al heel veel foute pases heeft gegeven. En ook, uh, ja, dat zag je met die corners die hij weggaf, toch voor gevaar zorgt in de eigen verleden. Ja, terwijl uh, Martens Indy, uh, als men uh, bij Feyenoord kijkt naar de transferperiode, moet het eigenlijk van hem komen. Men verwacht dat er nog wel wat gaat gebeuren. Als de scouts hier voor een eindoordeel naar Martins die kijken tijdens deze wedstrijd, dan gaat er denk ik een dikke streep erheen. Jan Maat nu aan de rechterkant met een voorzet waar Pelle het hand tegenaan krijgt, maar te hoog. met tweede keer in korte tijd toch dat Feyenoord daar in de buurt is van die goal van Krasnodar. Nadat eerst Immers hoog heeft overgekopt, is het nu de beurt aan Graziano Pelle. Blessure bij zijn directe tegenstander in het kruis zo te zien. Want daar gaan de handen van Koslov rechtsachter, die maar eens meesprong met Pelle. Die, gaan, die handen gaan uh, daar naartoe. Voorzit van Janmaat is goed. Pelle staat tussen twee man in. Ja, dan moet je misschien ook uh, wel wat geluk hebben. Dat geluk had hij tegen Nak bij uh, die uh, kopbal, Met name die, uh, die uh, derde goal die, die hij uh, maakte tegen de club uit Breda. En nu is er op onthoud omdat de Koslof dus geblesseerd in het strafstopgebied is. De, ja, de, de, de lopende ambulance, de brancard dus onderweg is. Maar ik denk, zodra die er zijn, uh, zal hij uh, opstaan en zeggen... Ach, ...het valt allemaal wel mee. Of hij moet uh, die twee dames zien die uh, erbij lopen en denken van... nou. Een klein beetje massage zou uh, daar geen uh, kwaad van kunnen. Ja, of hij staat dan juist op. <laughs> ja, dat zou ook nog kunnen. Uh, het was trouwens het rechterbeen van Pelle dat er een klein beetje omhoog ging. Uh, bij het opspringen, overigens niet uh, expres hoor. Maar uh, dat raakte meer dan één bal om het zo maar te zeggen. En deze Koslof uh, is weer hersteld. Even wat water uh, erop doet wonderen uh, soms. En, uh, vooral als het koud water is. En hij uh, gaat nu naar de zijkant, heftig voelend. ...aan de tedere delen. Ja, het zit er nog wel ja, allemaal. Ja, hij uh, telt alles na en uh, weet uh, dat hij uh, verder dan één kan tellen. Dus hij, uh, hij kan weer verder. En, oh, hij heeft nog steeds pijn, hoor. Het ja. ja, is ook wat. staat hij verzorgen met een enorme ijszak. Die ja. wil hij erop duwen. Nou, dat zou ik ook weigeren, hoor. <laughs> en laat staan een spuitbus. <laughs> maar goed, het spel gaat wel verder met 10 uh, Russen... ...tegen de 11 van Feyenoord. Met balbezit voor Nelom. Nelom even terug op Mulder. Mulder moet uitkijken, want Balde komt eraan. Maar aan de rechterkant van Stefan de Vrij... Zo vriendelijk om vrij te lopen en de bal in ontvangst te nemen. Nou, Koslov komt weer terug in het veld. Het enige wat hij niet kan is plassen. Maar dat hoeft hij de komende minuten ook nog niet. Dus dat komt goed uit. Het zal geen belemmering zijn om verder te voetballen. Als Feyenoord nu de bal heeft via Nelom Even terug naar Klaas. Die staat twee meter voor de middenlijn. Speelt hem terug naar zijn aanvoerder, Stefan de Vrij. Ook drie, vier meter over de middenlijn. Maar dan aan de rechterkant. Weer aangespeeld Schaken. Die steeds hangt tegen zijn directe tegenstander aan. En dan probeert te kaatsen. Dat probeert Jan Maat vervolgens ook. Als hij die afvallende bal oppakt, kaats geprobeerd met immers of pellen. Want die stonden vlak naast elkaar, ...maar uiteindelijk uh, mislukt dat. En is het uh, eindstation Belenov, die 26-jarige Russische doelman... ...van uh, de opponent dus van uh, Feyenoord, Kuban Krasnodar. Lange bal van hem op het hoofd van Nelom. En heeft Feyenoord dan het balbezit weer terug? Nee. Want Armenteros krijgt een uh, duwtje, dus is het antwoord ja. Want Feyenoord krijgt nu toch een uh, vrije trap... ...nadat Armenteros in eerste instantie balverlies leek te leiden... ...door een raar effect in de bal. De vrije trap genomen door Martins die krijgt hem terug van Nelom. Nederland vind ik overigens goed spelen aan die linkerkant. In ieder geval in aanvallend opzicht. Nu gaat de bal richting Immers. Kan hij de bal bij zich houden? Nee. In eerste instantie niet. En ook in tweede instantie niet. En dus gaat de bal naar voren voor Krasnodar. Maar niet voor lang. Kijk of Filena, die ik nog niet in het spel heb uh, kunnen betrappen, uh, er iets mee kan. Nee, want er wordt overtreden door Nederland gemaakt. Gezien door scheidsrechter Oliver. Vrije trap. Een metertje voor de middenlijn voor de Russen van Krasnodar. Uh, ik heb ze vanmiddag al uh, een soort volendam genoemd. Ze zijn nu wel zeven in de Russische Premier League, maar sinds 2010 weer terug. Daarvoor, erin, eruit, erin, eruit. En uh, nu dus uh, ja, toch wel vaste waarde. Vorig jaar vijfde, waardoor ze Europa League mogen spelen. En uh, nu dus voor het eerst in Europa uitkomen dit seizoen. En dat doen tegen het grote Feyenoord. Ja, de heen en weer van uh, Rusland eigenlijk. Terwijl Feyenoord nu vooral het heen en weer krijgt van die tegenstander Martins Indy. Moet weer vol aan de bak in eigen strafschroepgebied. Omdat daar de bal is en de druk op hem gezet wordt. Vervolgens lange bal die wat onhandig door Dalbert wordt behandeld. Bal gaat over de zijlijn en ter hoogte van de middenlijn. Mag Deryl Janmaat nu namens Feyenoord gaan ingooien. Aan de rechterkant dus uh, de vrij, Martins Indy. Dan plooit uh, Kuban Karsno daar weer helemaal terug op eigen helft. Is Nederland inmiddels aan de linkerkant gevonden. Hij steekt... De middellijn over. Waar kan het dan heen? Nou, naar Immers. Maar er stond nog een speler tussen. Dus moet Nederland het herstellen. Dat doet hij goed. En via Vilena de bal naar Stefan de Vrij. Hoe lang is het nog tot aan de rust? Nou, nog een minuutje of 10-1-1. Staat er nog altijd hier in Rotterdam Zuid op het scorebord. Het balbezit voor Nederland, voor Feyenoord. Op de helft van Krasnodar. Het speelt de bal even terug naar Martins Indi. Die uh, ook nog altijd op de helft staat van de Russen. En nu de bal in de diepte speelt. Natuurlijk richting Pelle. Pelle kan hem op de borst aannemen. Maar de bal stuit weg van de borst. En probeert hem in tweede instantie terug te krijgen. Lukt niet. En dan gaat de bal naar voren. Is het Martis Indy die uh, aanloopt tegen zijn tegenstander. Tegen Balde die uh, tegen de vlakte gaat. Maar geen vrije trap krijgt. En daar nog steeds licht. Ik zou gewoon doorspelen. Want er was niets aan de hand. En Baldee kijkt hoe het snel verder gaat. Nu gaat de bal naar voren. Maar niet goed naar voren. Want de paas van... Uh, de Klaas die wordt onderschept door Cabouret. Het spel gaat weer verder. Met balbezit weer heel even voor Feyenoord. Maar met name op het middenveld is de passing uh, niet echt uh, scherp. En kan er steeds overgenomen worden door Krasnodar. Maar nu is het Feyenoord even met een uh, ritje richting het doel van de Russen. Ja, Villena gaat eenmaal voorbij, maar verstikt zich dan in de tweede. Nu zijn er veel Feyenoorders voor de bal. En die staat uitbraakmogelijkheid voor Tsarajev. Tsarajeev nog altijd door het, uh, de as van het veld. Wordt vervolgens gevloerd door uh, Miguel Nelon. Die naar de scheidsrechter gaat en zegt ja. Ik speel toch de bal. Dat gebeurt allemaal een meter of tien voor het strafschopgebied, Recht voor de goal van Erwin Mulder. Nee, zegt de scheidsrechter. De 28-jarige Engelsman. Dit is wel degelijk een overtreding die jij maakt op die Zorayev. En dus een vrije trap voor Kuban. Feyenoord moet gaan organiseren. Mulder is daar nu druk mee bezig. Probeert boven het geluid hier in de Kuip aan te komen, over te komen. En probeert dus het elftal neer te zetten op de manier zoals ze het hebben afgesproken met dit soort spelhervattingen. Ja, er is natuurlijk hoog overleg tussen Baldé, Cabouret, Dat zijn de mensen die allemaal wel trek hebben in dit lekkere hapje dat de Engelse scheidsrechter dus geeft... ...naar aanleiding van die overtreding van Miguel Nelon. Nou, er staan een man of vijf achter. Er zal er toch eentje straks moeten trappen. Ja, ik denk dat Baldé de aangewezen man is. Daarvoor, die uh, zegt ook kan die muren staan waar hij hoort te staan. Scheidsrechter, nou, Scheidsrechter heeft uh, dat wel gezien en heeft de muur neergezet. Twee man van uh, Krasnodar erin, vier van Feyenoord. Daar komt bal D, maar die bal gaat over het doel van Mulder. Niets aan de hand. En uh, Mulder mag de bal weer in het spel gaan brengen. Uh, ja, 38 uh, minuten bijna gespeeld. 1-1 de stand. Zo vlak voor rust, want we hebben nog een minuutje of 7 te gaan. Zou het zo prettig zijn als het rood en wit met zwarte broeken een uh, doelpuntje zou kunnen maken? Want er moeten er minimaal twee gemaakt worden. En dan mag je er niet één meer tegenkrijgen. krijgen om de uh, groepsfase van de Europa League te bereiken. Nog 7 minuten in de eerste helft. 1-1 de stand. Tot nu toe bij Feyenoord tegen Koeban. Ja, de mogelijkheden zijn er geweest voor Pellen. Voor uh, immers. Men is uh, toch met enige regelmaat daar uh, verschenen. En dan vergeten we nog maar even dat Pelle al na vier minuten vanaf elf meter uh, miste. En uh, de doelman dus de gelegenheid gaf om zich te onderscheiden. Overtreding nu gemaakt op Ruben Schaken. Als de vrij de rechterkant zoekt. Schaken weer een beetje geleund tegen zijn tegenstander aanstaat. Die staat continu in die dekking. En nu maakt uh, die tegenstander. Dat is, uh, wie, wie is dat eigenlijk? Dat is uh, Bugayev, die maakt die uh, overtreding. En dus ligt de bal nu op. Nou ja, zo'n beetje de rechterpunt van het uh, strafschopgebied van uh, Kuban. Wordt er uh, met passen een uh, plekje gezocht voor de muur van de Russen. Oliver is de scheidsrechter die die passen zet. En op 9 meter staat nu uh, die muur. En achter de vrije trap, als ik het goed zie, nu Vilena of... Ah, ja, nee, Vilena. Vilena ja. staat klaar met het linkerbeen. Gaat hij de bal richting de tweede paal brengen. Doet dat ook Immers, jongen, Die moet er toch in. Als je zo vrij mag koppen. En dat zegt die keeper ook hoor, die Belanov. Die zegt, jongens, hoe kan het nou dat die man met dat witte haar... dat zo opgeschoren is, dat hij zo vrij staat daar. Want dit moet een doelpunt zijn. Zo simpel is het, die bal moet tussen de palen. Maar nee, Immers kopt de bal naast. En dat is, uh, nou ik wil niet zeggen knap, maar die moet tussen de palen. Zo simpel is het. Nee, Immers heeft zijn avond niet. is de tweede mogelijkheid. Vrij op doel kan hij koppen. En komt de bal in eerste instantie over. En nu de tweede kans, kopt hij naast. Ja, je gaat bijna wonderen van hem verwachten, want sinds de jaarwisseling scoorde hij nog maar twee keer voor Feyenoord, Lex Immers. En dit jaar staat hij eigenlijk helemaal droog. Het zou ook voor de Hagenaar zelf zo prettig zijn als hij nou eens tot scoren kwam. Feyenoord moet verdedigen, voet zwaar aan de bak. Nou, Immers en Klaas die klaren de klus, terwijl Immers nu weer een cakeje krijgt van Cabouret die middenvelder. Maar het spel mag verder, nee niet. Er is toch gefloten voor een vrije trap. Dat gebeurt in de sectie van Jan dus aan de rechterkant in Feyenoords verdediging. Die vrije trap wordt snel genomen. De Vrij en Jan maat spelen elkaar de bal toe. En vervolgens Bruno Martens Indy. Terwijl er nog een minuutje of zes is tot aan de rust. Martens Indy weer terug naar Stefan de Vrij. Het is zoals verwacht. Er is meer balbezit voor Feyenoord. Er zijn dus ook mogelijkheden voor Feyenoord. Maar uh, kansen zijn er om benut te worden. En daar slaagt Feyenoord niet in. En daarom staat er nog altijd die 1-1 stand hier op het scorebord. Als Stefan de Vrij het balbezit heeft, speelt naar Martens Indy. Alles van Feyenoord nu zo'n beetje op Russische helft. Martens Indy schept de bal het strafschopgebied in. Maar daar is Milanoff en die kan makkelijk plukken. Ja, het enige wat ik dan uh, tegenin kan brengen uh, is dat Feyenoord die kansen creëert. En als het in de tweede helft ook zo is, uh, ja, ze moeten er toch een keer ingaan. Maar ik heb toch zeker drie kansen gezien in deze wedstrijd voor. Met name Lex Immers die er twee heeft uh, laten liggen. En nu een tikkie krijgt tegen de enkels. En daar komt een gele kaart uh, door scheidsrechter Oliver gegeven aan. Wie is dat? Bokour. Bokour. Die, uh, eens even kijken, die had nog geen gele kaarten. Uh, dermate dat hij, uh, ja hij trapt ook uh, wel een beetje nauw. Uh, stout van uh, George Bokoer, de Roemeen. Die uh, een gele kaart krijgt van uh, schetsen de Oliver vrij trap genomen. Feyenoord in balbezit met de Vrij. De Vrij weer naar uh, Schaken zoeken aan die uh, rechterkant. Schaken neemt de bal aan, gaat vervolgens weer terug richting zijn eigen helft. Speelt de Vrij aan. De vrijwinnaar Martens indi in de as van het veld. We zijn nu een meter of drie over de middellijn. Nelom staat wat dieper. Nederland aan die linkerkant staan we met Armen Die niet echt als een buitenspeler acteert. Maar eigenlijk veel naar binnen trekt. Weer terug naar Nederland. Linkerpunt, strafstopgebied. Nederland in de versnelling. Nederland nog altijd. Maar krijgt een tikje onderweg mee. Waardoor hij eigenlijk niet meer bij de bal kwam. En dan gaat uh, vervolgens... voor fluiten, vind ik. Hoor. Ja, maar vervolgens kijkt hij even of er voordeel is. Nou, dat voordeel is er niet. Want daarachter staat uh, een van de twee centrale verdedigers. In dit geval Dalbert, die de bal over de zijlijn trapt. Vanaf de linkerkant is er gegooid richting Armen Halve omhaal. Pellen niet bereikt. Nou, sterker nog, er wordt nu even helemaal geen orde bereikt. Want uh, Kouban maar doet dat ook onzorgvuldig. De man die de bal oppakt is Filena op eigen helft. Stefan de Vrij weer aangespeeld. Steekt nu de middenlijn over door de as. Drie minuten nog. Eerste helft. 1-1 de stand. Bal bezit Schaken. Schaken. bal breed naar Martens Indy. Op Mulder na alles op de helft van uh, Krasnodar. En Martens Indy die de bal richting Schaken speelt. Maar over Schaken heen. En over alles en iedereen heen. En dan scheidt het een corner. Want uh, de bal is onderweg aangeraakt. En dat uh, zegt hij, dat heb ik zo goed gezien. <laughs> Iedereen kijkt naar een man wat maken de drukke baardjes. Maar hij geeft wel een uh, hoekschop. Volgens mij de eerste voor Feyenoord in deze wedstrijd. Zou prettig zijn, 2,5 minuut voor rust. Als dit iets oplevert als Vilena achter de hoekschop gaat staan aan de rechterkant. Immers, De Vrij, Pelle, ze zijn uh, allemaal in het strafstopgebied. En dan vergeten we Martens Indien nog, die bij de eerste paal staat. Die nu bijna. Tot koppen komt op die uh, vrije trap. Of die corner van uh, Filena. Hij mag nog eens voorzetten, Filena. Want hij krijgt de bal terug. Bal D werkt de bal weg uit eigen strafstopgebied. Nu moet Nelom snel handelen. Dat doet hij rond de middellijn goed. Richting Klaasie. Klaasie immers aan de linkerkant. Klaasie immers. Immers Klaasie. Vervolgens immers weer aan die linkerkant. De, schept de bal richting het strafstopgebied. Maar daar staat uh, Cabouret om weg te koppen. Immers pakt weer op. Geeft de bal aan Klaasie. Kleine ruimtes nu. Kan Feyenoord daarin rondspelen. Dat kan het maar half met hangen en wurgen. Komt het wel wat stapjes verder. Maar kan het het definitieve stapje niet zetten. Nu Nederland vanaf de linkerkant lage voorzet. Immers laat hem gaan. En weer wordt hij uit de doelmond weggekopt. Nu door Xandao, de Braziliaan, die daar staat naast Albert. Van weer een beetje in de pan, publiek merkt het. En Feyenoord met het balbezit voor De Vrij. En dan is Baldeen naar de grond gegaan. En krijgt Martens Indi geel. Dat moet dan gebeurd zijn op het moment dat de bal niet in de buurt was. Martens Indi gaat nog wel even klagen bij de Engelse scheidsrechter. Maar uh, Engels scheidsrechter Oliver, maar dat heeft weinig indicaties gegeven. En de vrije trap is aanstaande. Ja, de overtreding zou zijn gemaakt op uh, Balde. Ibrahim Balde, die uh, wel weer gewoon verder kan lopen. Wij hebben een monitor, maar de herhaling nog niet gezien. Wel dat er uh, een gele kaart dus is voor Martens Indy. En de vrije trap voor Krasnodar. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. Stand 1-1, pellen. Mist een penalty, maakte daarna 1-0. Maar dan de ontluistering eigenlijk aan de rechterkant toen Popov eigenlijk geheel vrij uh, mocht uh, inschieten na een goede actie van Bokoer. Nu uitkijken geblazen, want ze zijn niet in de buurt geweest daarna, de Russen van Erwin uh, Mulder. Maar nu levert een uh, uh, half uh, voorzet die weggewerkt wordt door Martins die toch een hoekschop op in de laatste seconden van de eerste helft. Ja, er zal wat extra tijd bij komen op het uh, moment dat men op het gemakkie... en dan uh, met name de man die de corner gaat trappen, Tsurayev, zo zometeen... die gaat trappen vanaf de rechterkant, die is op zijn gemakkie daar aangekomen. Uh, kijkt eens eventjes of de centrale verdedigers mee zijn. Ja, die zijn mee, want dit is een uitgelezen mogelijkheid om eventueel een hoofd tegen de bal te zetten. Daar komt die bal, maar uh, Pelle kopt hem terug naar de nemer van de corner. De bal gaat over de zijlijn en dus mogen de rusten nog een keer ingooien. De 45 minuten zitten er op 10 seconden na op. Ik denk dat er een minuutje bij komt. Kijken met een schuin oog even naar de vierde man om te zien of de extra speeltijd inderdaad een minuut extra bedraagt. Ingooi is inmiddels genomen. De voorzet van de man die net de corner nam gaat over bal D heen oppassen. Want daar bij de tweede paal stond er nog één. En dat was Bocourt, Maar er is opgepast door Feyenoord. Twee minuten extra speeltijd. Bal wordt er weggewerkt. Maar Pelle wordt er niet bereid. Want die wordt uitstekend verdedigd. Zo lijkt het op het eerste gezicht. Door een van de verdedigers, in dit geval de Braziliaan Xandau. En dan heeft Pelle ook nog eens een overtreding gemaakt op die Braziliaan. Dus een vrije trap voor Cuba. Xandau, overgekomen van Sporting Portugal. En nu spelen dus in dat uh, Russische team. Twee uur vliegen bij Moskou vandaan. Uh, gezelligheid troef. Balbezit voor Feyenoord. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Twee minuten extra tijd dus. Daarvan is 40 seconden voorbij. En heeft Feyenoord balbezit met Lex Immers. Immers moet de bal meegeven aan de rechterkant. Doet dat niet. Houdt hem bij zich en geeft dan een slechte bal naar Klaasie. Die met heel veel moeite de boel kan uh, redden door de bal te spelen naar De Vrij. De Vrij naar Martens Indy. Laatste mogelijkheid in de eerste helft. Als de bal terug naar Klaasie gaat. Klaasie uh, naar Schaken. Schaken terug naar Klaasie. Klaasie. Naar de buitenkant naar Janmaat. Goed uh, driehoekje met uh, een mooie actie. En daar gaat uh, Janmaat. Janmaat, bal breed. En dan schiet er Nee, mislukt schot. Komt toch, blijft in de melee hangen. En dan kan Immers er niks mee doen. Dat is jammer. Dit was een mogelijkheid. Pop-off uh, verdedigt uit. En balbezit dus voor Krasnodar. Dat uh, nu op uh, volle snelheid uh, probeert te ontsnappen aan de linkerkant. Wordt door uh, Schaken. Die dan maar mee verdedigt. Een overtreding gemaakt. Dus nog een uh, vrije trap. Terwijl het nog een halve minuut is in deze extra tijd. En dan gaan we hier rusten in de kuip. Met de rassenschreden. kwam hij daar aan de linkerkant op? pop, pop. Maar werd uiteindelijk te voet dwars gezet door Ruben Schaken. Die het niet eens is met een arbitrale beslissing. Maar welke voetballer is dat wel? In het heet van de strijd. Vrijtrap trap komt van achteruit. Richting Baldee Moet de lucht in. De vrij wint dat duel. De aanvoerder van Feyenoord Pelle. Krijgt hem rond de middenlijn. Kopt hem terug naar Nelom. Nelom staat nog op eigen helft. Kort even met Arme Dit ziet er goed uit. Nelom nu weggestuurd aan de linkerkant. Nelom zoekt een afspeelmogelijkheid. Arme Die eigenlijk wel aardig aan de wedstrijd begon. Maar nu inmiddels ook wel een beetje is weggezakt. En nauwelijks iets kan bijdragen aan het spel van Feyenoord in de eerste 45 minuten. Het is over wat betreft het eerste bedrijf van deze ontmoeting tussen Feyenoord en Kuban Krasnodar. Het is 1-1 bij rust. Pelle miste na vier minuten een penalty. Drie minuten later maakte niet het goed, zette die Feyenoord op 1-0. Maar juist in die fase zakte Feyenoord wat terug en ging Jan Maat in de fout... bij de gelijkmaker die weer een paar minuten later viel en kwam van Popov. 1-1, de ruststand in Rotterdam. Tot zometeen. En Feyenoord zal dus twee doelpunten moeten maken. En of dat lukt, horen we straks na tienen ook uitgebreid... van Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. In New York wordt getennist op de US Open in de tweede ronde. Marcella Ameske kijkt naar Roger Federer tegen de Argentijn Carlos Berlok. Yep. Het gaat goed met Roger Federer. 6-3, 4-1 leidt hij tegen de Argentijn. Ik moet zeggen, hij speelt goed. Ideale omstandigheden. Het is lekker weer. De zon schijnt. Het is warm. Maar het is droge warm. Dus die bal die vliegt door de lucht. En de baan is al snel. Nou, perfect voor het spelletje van de Zwitser. Beter dan gisteren op die regenachtige dag. En dus uh, staat uh, Federer goed te spelen. Hij staat een dubbele break voor. Hij serveert nu bij 30 gelijk. Bijna 5-1. Dus ja, eigenlijk gaat het voortreffelijk in deze tweede ronde. Uh, op die andere grote baan, daar gaat uh, de Spanjaard David Ferrer daar gaat het wat minder uh, mee. 1-1 in set speelt hij tegen uh, de Spanjaard Batista Augu, um, 4-1 leidt Ferrer, dat is vierde geplaatste Spanjaard nu wel in de derde set. Dus die moet uh, nog eventjes door. We hebben bij de vrouwen ondertussen wel een uh, belangrijke abset, hebben we gezien. De nummer 4 van de plaatsingslijst, die kleine Italiaanse Sara Erani, verloor van landgenoten Flavia Penetta. 31 jaar, nummer 83 van de wereld, maar wel voormalig nummer 10. Maar ze komt terug van een blessure, is dan niet geplaatst... ja, en treft dan haar goede vriendin, landgenoten, vetcup cup, teammate... en ja, wint dan heel makkelijk in twee sets. Maar dat is wel een grote verrassing, want Erani stond vorig jaar... nog in de halve finale van de US Open en is toch de nummer 5 van de wereld. Um, van het Nederlands front, ja, we weten dat iedereen in het enkel spel eruit ligt... Alle vier de deelnemers in de eerste ronde verloren. Dat is het slechtste Grand Slam toernooi van uh, het jaar. Maar er is ook net uh, gedubbeld. Ook geen goed nieuws. Hazen en Zijsling verloren hun eerste ronde in het dubbelspel van Lou en Charan. Dat betekent dat ze huiswaarts kunnen keren en uh, ja, zich langzaam kunnen gaan richten op uh, die Davis Cup ontmoeting straks. Hè, half september in Groningen tegen uh, Oostenrijk gaat daar om uh, promotie naar de Wereldgroep. Dus laten we hopen dat het daar uh, op een andere ondergrond... op Greffel allemaal wat beter gaat met de Nederlanders. Eerder op de avond hoorden we Sven Kramer... die stevige kritiek uitte op de KNSB, de Schaatsbond. Hij begrijpt niet dat de voorzitter, Douglas Terpstra... niet is weggestemd door de ledenraad van de Schaatsbond gisteravond. Een kleine, kleine greep uit dat interview. Iedereen heeft een hele grote... Hele grote mond dat het niet goed gaat. En dan gisteren, dan kan toch zo'n bestuur. Of, of een voorzitter blijft gewoon weer zitten. en, en gaat gewoon weer verder waar hij mee bezig was. En ja, dat, uh, dat is soms wel vreemd. Geloof jij nog in uh, dit bestuur? Nou ja. ze hebben het zich niet makkelijk gemaakt, natuurlijk. En, uh, er, zal, er zal echt wel een koerswijziging moeten komen. En ze zullen echt wel. Uh, uh, zullen wel dingen moeten veranderen. En vooral luisteren naar de, naar, naar, de, naar de mensen om hen heen. Ze hebben natuurlijk te maken niet alleen met de leden... maar ze hebben ook te maken met de merkte teams... ze hebben te maken met de atleten... ze hebben te maken met sponsoren. En uh, ja, daar wordt gewoon te weinig gehoor aan gegeven. En, uh, en, dan, en als er dan gehoor aan wordt gegeven... zeggen ze oké, okay, ja, bedankt, we hebben geluisterd... en er wordt er niks mee gedaan. Ja, dat is, uh, dat is een kwalijke zaak. Heb jij daar uh, Doekele Terpstra wel eens op aangesproken? Kijk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 Duidelijke woorden van Sven Kramer. Een kritiek was er niet alleen van hem. Ook Mark Tuitert heeft zijn ongenoegen uitgesproken. Volgens hem gaat het niet alleen om het beleid rondom de schaatsbanen... maar ook andere kwesties, zoals bijvoorbeeld het schrappen... van een wereldbekerwedstrijd komend seizoen in Heerenveen. Net als Kramer is Tuitert lid van de ledenraad van de KNSB... maar kon hij door een trainingskamp niet aanwezig zijn... op die vergadering van gisteren. Jochem Uithagen kon dat wel. Jochem, goedenavond. Jij was namens de Atletenvereniging aanwezig. Ja. Uh, even om het allemaal helder te krijgen. Ledenraad, Atletenvereniging, wie zit waarin? Uh, nou, de Atletenvereniging wat is wat? Nou, de, atletenvereniging, zeg maar, gewoon de verzameling van de atleten die uh, internationaal schaatsen. Dus, dat is echt wel de absolute top in Nederland. Uh, en de Atletenvereniging heeft vertegenwoordigingen in de Ledenraad met een drietal schaatsers van één positie op de omgeving is ingevuld. Uh, we hebben een positie in de stuurgroep topsport. En onder andere in een aantal secties lange baan marathon... hebben wij afgevaardigd te zitten. Dus we hebben een aantal rijders her en der verdeeld binnen de KNSB. Ja, dus met jou zit Rian Ket, als ik me niet vergis, hè, in die atletenvereniging? Ja, die zit in de klopt nog. Ja. Ja. En die was er ook gisteravond? Nee, die was er niet. Oké, okay, nee. dus, dus jij hebt gisteren het woord gedaan eigenlijk namens Rian Ket en alle atleten van dit moment. Nou, zeg ik better. het dan goed? Wat het, wat het officieel is, is dat ze zeggen je zit daar zonder lust, er, last en rugspraak van de atleten, maar dat is natuurlijk complete onzin want je bent alsnog ook een Svengamer en Mark tijd het vertegenwoordiger dan de atleten ja. Wij zijn daar gaan zitten omdat we wilden weten wat er bij de ledenraad eh, daadwerkelijk gezegd zou worden en we hebben eh, via telefoon, eh, via de whatsapp hebben wij contact gehouden met Mark om een beetje op de hoogte te houden van mocht we tot een stemming komen dan zou Mark, eh, zou ik daar contact mee hebben om eh, Mark het eindoordeel te laten geven ook, eh, om te kijken van ja, wat, wat we zouden Stemmen. Maar ik denk wat het meest belangrijke is, waar natuurlijk een hoop commotie om over is ontstaan, is dat er gisteravond is gesproken over, over het hele hectiek rond de ijsbaankeuze. Daar is gevraagd of er vertrouwen was in de integriteit van de voorzitter, Douglas Terpstra, eh, rond het hele proces. Ja, en... Als je daarnaar gaat kijken, is er onvoldoende reden om hem daarop weg te stemmen. De vraag had moeten zijn, zijn er andere zaken die binnen de KNSB spelen... waar wij als atleten uh, naar kijken, uh, en hebben wij daar nog het vertrouwen in? En het beeld wordt nu geschetst dat wij het gewoon eens zijn met alle zaken... en dat we het hele beleid prima vinden dat we helemaal blij zijn. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Ja, daar wilde Sven Kramer blijkbaar uh, even wat duidelijkheid over verschaffen uh, vandaag. Ja. Even terug naar wat je net zei. Um, je zei op een gegeven moment, mocht het tot een stemming zijn gekomen... dan had jij WhatsApp-contact met Tuitert... En dan uh, zouden jullie waarschijnlijk tegen dit bestuur hebben gestemd of tegen nee, deze voorzitter? Nee, er, er, er is op een gegeven moment gevraagd of er vertrouwen is in het bestuur in zaken de ijsbanenkwestie. Ja. En of er vertrouwen is in de integriteit van de heer Terpstra. Ja. En over de integriteit van de heer Terpstra rond die ijsbanenkwestie, daar bestaat geen twijfel over. Nee, maar je, hebt, die noemt, je noemt nu steeds die ijsbanenkwestie. Vandaag trekken zowel Kramer als Tuitert het het bredere. Waarom is ja, dat gisteravond dan niet gedaan? vraag. En dat zijn voor ons ook dingen dat we zeggen, ja, de ledenraad heeft, het was een informele ledenraad waarover die ijsbanen werd bijgepraat. En zeer waarschijnlijk moet dan een agendapunt worden ingediend dat het over andere zaken gaat. Maar ik denk dat dat goed is om helder te krijgen dat als je die ijsbanen een kwestie krijgt, ja, dan kunnen we daar echt wel mee door.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 En uh, in de laatste maanden zijn er een aantal dingen van naar buiten gekomen. Ja. En dat heeft gewoon het vertrouwen in de KNSB. En daar is het bestuur uiteindelijk verantwoordelijk gewoon enorm, uh, enorm geschaad. Dus dan nogmaals daar mijn vraag. Een klaar mee. Ja, maar dan nogmaals mijn vraag. Waarom is het algehele functioneren van het bestuur dan gisteravond niet ter sprake gekomen? Omdat, uh, ja, dat, is een, dat is een hele goede vraag... Um, die heb ik me gisteravond daarna ook nog zitten afvragen. Um, blijkbaar omdat het alleen ging om de ijsbanenkwestie. kwestie. Ja. En dat is iets wat je voor de volgende moet hebben. Van hoe zit dat? Kan je ter uh, plekke nog zaken inbrengen... om ergens anders over te stemmen? En um, als je puur kijkt op wat er is uitgevraagd... ja, dan hem, zijn we daar ook achter gaan staan. En was inderdaad in, iedereen unaniem ermee akkoord. Maar kan je dan in die zin ook zeggen... dat uh, zowel Tuitert als Kramer van tevoren jou hadden kunnen aangeven... wij willen dat het tot zo'n stemming komt? Dat is toch ook een rondvraag waarin je dat dan kan zeggen. Bovendien je had contact op dat moment met Tuiten. Dus het lag in de lijn der verwachting dat er wel iets ging gebeuren. Ja, nou, dat, dat zijn vragen waar ik oprecht gewoon niet de helder antwoord op kan geven... of wij daarin een andere sturing hadden kunnen geven... om het over andere onderwerpen te gaan praten. Ja. Laat ik het uh, dan zo zeggen. Ben jij vandaag geschrokken van wat Kramer en Tuiten het zeggen? Nee. Dus dat wist je eigenlijk gisteravond ook? Nee, maar dat is ook de mening die wij natuurlijk als, als atleten, en dat zal je ook zien in het persbericht dat wij vanavond hebben gestuurd waar wij wa wat wij zeggen, Zeg ge gekeken euh, naar gewoon alle zaken buiten de ijsbanen kwestie, zijn wij op het ogenblik zeker niet tevreden met hoe een aantal zaken lopen. Nee. Dat weet de directeur van de KNSB, dat weet de technische directeur, en dat weet Doekle Terpstra ook. Dat hebben we gisteravond nog persoonlijk ook ja. gezegd. Maar heb je dan eigenlijk gisteren een kans laten lopen om er echt iets aan te doen? Dat is een vraag die ik moeilijk vind om te beantwoorden. Omdat ik vind, als je gaat uh, stemmen over de integriteit van een voorzitter... in zaken een proces van een hijsbaan... dan moet je hem daarop beoordelen. Ja. En, en dan moet je zeggen, ja, dat vertrouwen we hebben we wel. Want maar dan heeft hij ook uitgelegd ja. welke fouten hij heeft gemaakt. En dat kan ik accepteren. Ja. Maar het klinkt een beetje alsof je van een voetbalcoach zegt... nou ja, je kan er echt helemaal niks meer van... maar je hebt wel de juiste spits opgesteld. Dus we laten hier nog even zitten. Ja, ja dat zijn jouw woorden. <lacht> Maar dat is, dat is moeilijk om, dat zo, om zo te bekijken. Dat zijn, uh, zijn wellicht de zaken waar wij in de toekomst ook als ledenraad... ...leden ons meer op zullen moeten, moeten, moeten trainen, ja. moeten voorbereiden... ...hoe we dat in de toekomst anders zouden kunnen aanpakken. Ja, oké, okay, maar die kans van gisteren is dus nu verkeken. Wanneer is de volgende kans? Nou, wij zitten dinsdag uh, met de directie van de KNSB. En daar willen wij gewoon heel duidelijk hebben, uh, op tafel hebben... van waar wij over gaan praten... en waar wij ook invloed daadwerkelijk op uit kunnen oefenen. En als dat ons niet zint, ja, dan hebben we echt een probleem. We willen heel graag samenwerken... maar wel eigenlijk op een, op een manier die echt constructief is. Niet dat hij achteraf blijkt van... ja, we hebben, jullie, we hebben jullie gehoord en dat er gewoon niks mee wordt gedaan. Ja. En dat is de laatste maanden gewoon... dat vertrouwen is gewoon veel te veel te En daar zijn we echt uh, gewoon klaar mee. Kortom, dit wordt heel snel vervolgd. Uh, ik hoop het wel en ik hoop oprecht dat het ook de goede kant op vervolg gaat worden. En wat is de goede kant? Uh, dat zij uh, daadwerkelijk niet alleen zeggen dat ze naar ons luisteren... maar dat ze ook daadwerkelijk wat mee gaan doen. Oké, okay, Jochem uitdagen. dankjewel. Het graag loopt graag. tegen Tienen. We gaan zometeen rechtstreeks naar de tweede helft van Feyenoord... tegen Krasnodar, Rustand daar 1-1. Feyenoord moet twee keer scoren en geen doelpunt tegen krijgen. Graag tot zo. Oh, hey. Morgen in... Vrijdagmiddag live. Roel Coutinho over zijn jarenlange strijd tegen infectieziekten. Dat wantrouwen verbaast me ook. En als het jezelf treft, is dat heel pijnlijk. Schrijfster Annette van der Zeil is gastrecensent. De rubrieken van Justus van Oel, Bert Brussen en Frits Baron. Je kreeg hulp en onverwacht hoek. Welke hoek dan? Veel satire. De crematiegigant. gigant. Je kist in de brand voor de prijs van een kamerplant. En live muziek van Rina Mujonga. Ah.